Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. In de Scheveningse haven staat een visserschip in brand. Daarbij zijn mogelijk slachtoffers gevallen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Volgens een melding van de kustwacht is er een explosie geweest aan boord van het schip.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 De nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders, Van de Donk, is vorig jaar twee weken geschorst geweest. Zijn kantoor had niet adequaat gereageerd op klachten over onjuiste renteberekeningen. Daardoor werd teveel rente over een openstaande schuld in rekening gebracht. De tuchtrechter rekende dat Van de Donk zwaar aan, omdat hij wist dat de methode die hij toepaste niet klopte. Van de Donk stapte na zijn schorsing uit het bestuur van de beroepsvereniging, maar stelde zich dit jaar kandidaat voor het voorzitterschap. In Zuid-Korea is na een klopjacht van twee dagen een militair opgepakt... die zaterdag vijf collega's doodschoot. Hij kon worden gearresteerd na een mislukte zelfmoordpoging, zegt een legerwoordvoerder. De sergeant van 22 is overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De militair schoot zaterdag in een militaire grenspost vijf collega's dood en verwonden er zeven. Waarom is onduidelijk. Het leger begon een klopjacht waarbij een paar keer werd geschoten. Eén militair raakte daarbij gewond. Het weer, veel zon, maar in het noorden en oosten ook wat wolkenvelden en het blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. In de Randstad staat nog file op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 So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 Niets in je zakken te doen. En dan kan je dat. Je telefoon kan in je tasje. En uh, je geld, je pasjes. Ja, en dan, voor de dames. Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja, ja. Dus dat is ook wel een hele leuke. iets om te verkopen. en ook om te krijgen. En dan, nu heb ik toevallig net nieuwe binnengekregen. in het, uh, het turquoise kleurtje voor van de zomer. Dus dat is. Uh, en het zandkleur. Dus dat is ook wel heel erg uh, gezellig. Ja, dat is helemaal in de mode nu weer, hè? Ja.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 up, it's a new a chore. Sure. Again. You are faithful, God.